5 uur. Christian Bonenbakker met de NOS Journaal. De problemen bij Voetbalclub Rode JC worden steeds nijpender nu opnieuw een overnamekandidaat is afgehaakt. Het gaat om de eigenaar van restaurantketen La Cubanita. Hij had interesse, maar nadat hij de boeken heeft ingezien, vindt hij de organisatorische en financiële problemen bij Roda JC te groot. Eerder haakte een Mexicaanse zakenman al af. En ook oud-eigenaar Frits Schroef lijkt geen nieuwe investering te willen doen. De eerste divisieclub uit Kerkrade moet maandag een bankgarantie van 900.000 euro overleggen aan de KNVB. Als dat niet lukt, volgen mogelijk sancties die tot een faillissement kunnen leiden. Tweede Kamerleden maken zich grote zorgen over de mogelijke betrokkenheid van Iran bij het schuilhouden van de crimineel Ridouan Taghi. De Telegraaf berichtte daar vandaag over.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 De lichamen werden vanochtend gevonden, direct daarna heeft de politie het pand doorzocht. Details wil de politie niet geven, zoals of de slachtoffers mannen of vrouwen zijn en hoe de twee zijn omgekomen. De omgeving van de bioscoop in Groningen is afgezet.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 Vind je meer liefde dan ooit? Nee, minder zal het nooit meer zijn. Vergeet. Horst en had ja, het over vergeef en uh, we gaan lekker naar de ja het is eigenlijk een beetje klein beetje zomer nog hè? ja en dat gaan we dus uh, doen met uh, Gradaame met zuiver hart maar dan de zomerversie Ik vertrouwde je Toel zeg het maar en wees niet bang Want ach je kent me al zo Zijn jouw woorden Die ik zo graag geloofde Maar jij klepste alles door Was jij voor mij? Tenminste, dat is wat je steeds tegen de zij. Want je had geen zuiverheid van de ratten, en ik ben erin veroverd. Maar ik was zo vertrekt, en wat kon ik meer. een plaatje... Van Chris Norman en had het over Baby. I miss you. En ja, we gaan, we gaan een lekker plaatje draaien. En ja, volgende week is hij hier in de studio aanwezig, Peter Beense. Volgende week hier in de studio aan de Toorweg Tina. Dat om de klokken van vijf uur. En hij had het over Jij Bent Alles. Ja, ik zeg het elke dag weer.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 ga nooit meer weg. Zelfs al gaat het mis en jij niets zegt, druk je tegen me?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 Ga bom, bom bom. Ik ben verliefd op jou, mijn hart dat ga bom, bom bom. Ik ben verliefd, ik ben verliefd. Je draaide om, en keek me zomaar even lachen aan.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 Ik Ik had je in mijn armen, voelde ook jouw liefdeskwam Ik zit hier in jou, je bent zo mooi, al weet ik nog niet eens je naam Als jij me aankijkt, voel ik mij toch zo verliefd Verliefd, verliefd Mijn hart, dat gaat boom, boom, boom nee, ik wil niet zonder jou, mijn hart, dat gaat boom, boom, boom Je bent een je vrouw, mijn hart, dat gaat boom, boom, boom. Ik ben verliefd op jou, mijn hart dat gaaf Boom boom boom Ik ben verliefd, ik ben verliefd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 Hey, we bellen ah, johan, natuurlijk. Er wel uit. Ja, toch? Hey. We bellen natuurlijk even vanwege vanwege jouw nieuwe single. Ja, en, ook. Uh, ja, jij bent de liefde. Uh, is dat een ja. persoonlijk, persoonlijk vlak of? Uh, ja, dat gaat natuurlijk over mijn vriendin. Ja, dat dacht ik al. <laughs> nee, uh, nee, Het nummer is geschreven door door Billy Dans en Hans Thomas. Ja. En zij kwamen uh, met de uh, met een demo naar mij toe.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 Ja, ja, die kennen hem, tenminste, degene die de Nederlandse muziek houden die, die, ja, die kennen allemaal. Sascha Brouwer natuurlijk. Ja, die kennen er vast. En, ja, die en, kennen en, vast. Ik weet, ik weet sowieso dat ze zangcoaches inderdaad. En ja, ja. Meer, meer doet als alleen maar even een, een singeltje maken. Dus dat uh, Ja. En, en uh, ja, je hebt uh, acterenstudie heb je gedaan. Ja, klopt. En uh, ga je daar dan wat mee doen? Of uh, qua uh, combinatie met muziek of zo?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 ja, ja dat zou wel mooi zijn als we een een nieuw musical bedoel je dan ja ja ja ja, ja nou ja, misschien ja misschien ik ik ben alleen niet zo'n goede doosje ja ja dat is dan wel weer jammer hè of of een GTS teken ook nog hè ja nou ja inderdaad ik heb een helemaal in goede tijden dus ik heb al ik heb al een klein beetje daar kunnen snuffelen oké oké oké nou dus nou, dan gaan we het niet verder over hebben nee heel goed. <laughs> <laughs> hey, maar, uh, ga jij nog uh, ergens optreden uh, op uh, podia's, grote podia? Uh, grote podia, Boem. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat het nu de aankomende tijd vooral heel veel feestjes en Mensen worden, uh, worden 50, en mensen die gaan trouwen. Ja. En die krijgen allemaal wat in, en het in. Tegenwoordig nog iemand over aan vangendrijden, dus ik vind het helemaal goed. Dus de, ja, de grote podia hebben we nu eigenlijk al een heel klein beetje gehad. Ik heb een festivalletje mogen doen in Amsterdam, afgelopen zomer.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 Hey, jij bent de liefde. Groetjes, goed weekend. Dankjewel. Yo, hoi, hoi. Ik heb gehoord over de liefde. Jij bent de liefde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 acht de zomer naar mij onschuldig en vrij toen zag ik je reed. Mijn hart was te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 de zachtjes in je hoofd, woorden die je zo graag had, maar je slaapt al. Maar ik durf je toch te zeggen, dat ik zoveel van je had. Wat moet ik alleen hier zonder ja? Jij die alles voor me bent, ieder haatje van me kent. Mijn liefde, wat moet ik zonder jou? Ja? Jij bent de moog, om alleen maar van te kronen. pret hij Ik heb mijn tijd aan jou verspild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 Ik kan hier niet zo staan, wordt mijn moeite niet beloond.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 Ik gaf jij een zoen en zei, ik wil nog veel meer doen Alles voor je doen, mijn ziel zaligheid verkopen. Van hier tot Tokio gaan lopen, ik word je allerliefste vent. Als jij vannacht maar bijna bent, ik ben altijd de boot, gek van geluk. Ik voel me prettig gestort, deze zomerfuisster. Ik ben altijd. Jij bent me vreugd. We zijn toen naar jouw huis gegaan Ik zal die nacht echt nooit vergeten Want elke dag laat hij me weten Grijp je kans uit alle macht Als de liefde naar je lacht Ik ben altijd altijd vrouw niet gevallen Ik voel me prettig gestoond Deze zomer van Ik voel me prettig gestoord. Deze zomer kan niet stuk.